Het dodental van de ontploffing van een oliepijpleiding in Colombia is opgelopen naar 13. Er zijn bijna 100 gewonden, hebben functionarissen gemeld. Vrijdag scheurde door een enorme explosie een deel van een oliepijpleiding in de stad Dos Quebradas in het westen van Colombia. 35 huizen werden vernietigd, ruim 50 raakten er beschadigd. Aanvankelijk werd gedacht dat de explosie was veroorzaakt door oliedieven. Later werd gezegd dat een breuk in de leiding door een aardverschuiving waarschijnlijk de oorzaak is.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 Een hele goede nacht en fijn dat je luistert naar Lust. Het enige programma op Radio 1 over seks, liefde en relaties. Misschien zit je nu in de auto, net terug van een eerste kerstdiner. Of een nachtmis. Misschien heb je iets leuks gedaan vanavond met je vriend of vriendin. Of ben je gewoon lekker knus thuisgebleven, lekker voor de buis. Kan natuurlijk ook. Dit weekend is het kerst en voor veel mensen betekent dat traditioneel samen zijn. Met familie of vrienden, lekker eten en praten. Maar dat geldt zeker niet voor iedereen. Deze nacht hoor je in elk geval mooie verhalen van mensen die op een heel andere manier kerst vieren. Zoals Nicole, die high-class escort girl is. En daarom morgen op date gaat met verschillende mannen. Of neem Saskia, die is op dit moment helemaal alleen in Congo... En dat uh, moet ook best wel een aparte ervaring zijn om dan uh, kerst te vieren. Die uh, ga je in ieder geval horen vannacht in lust. Maar ik wil het ook nog met jou hebben over iets anders. Kerst is namelijk ook een tijd van stress, van verplichtingen, van dilemma's. Relaties komen weer op scherp te staan. Denk bijvoorbeeld aan uh, schoonouders waar je liever eigenlijk stiekem niet mee aan tafel zit. En de verwachting van mensen dat je de hele tijd gezellig meedoet, hoort er allemaal bij. Die feestdagen die kunnen best wel een, uh, een druk leggen op je relatie en zelfs je seksleven. Wat voor effect heeft kerst op jouw relatie? En misschien ook wel je seksleven. Daar wil ik het vannacht met je over hebben. Heb jij helemaal geen tijd voor je partner deze kerst? Zie je er tegenop om je schoonmoeder weer te zien? Dat soort verhalen. Je kan bellen op 0800-1121... 0800-1121... of sms'en. En dat doe je dan naar 9090. Begin dan eventjes met lust, dan een spatie en dan je verhaal.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 Christmas lights. Kerstavond is inmiddels al achter de rug en we gaan nog twee echte kerstdagen tegemoet. Maar dat weerhoudt mijn collega's van BNN er niet van om ook dit weekend de kroeg in te duiken. Milou, Edwin, Leslie en Jasmin praten in de bar openlijk over liefde, relaties en seks. Hoe zit dat eigenlijk in deze drukke periode jongens? Hebben jullie nog wat tijd voor je vriend of vriendin? Oh, Wat, wat ik me afvraag, is er op kerstochtend, ga je dan extra wippen of niet? Nee, want ik zit altijd in, de familie, in huizen van ouders en zo. Ja. En ik, ik, ja, ik kan dat niet zo goed dan. Dat is maar mijn vriend wil spannend. het wel altijd. Ja, maar ik... In mijn ouderlijk huis vind ik het sowieso heel naar. Want dan, mijn ouders slapen echt in de kamer doornaast. En in zijn huis vind ik want dat bed piept. Dus dan moeten we altijd op de grond en allemaal oh, zo ingewikkeld. Ja, en die ma die stormt pas in te pas de kamer. Oh, daar in, heb ik echt stroomt, een scheidhekelaar. Ja, maar Hij draait wel altijd de deur op slot. En dan weet ik al, oh nou oké, okay, dan gaan we de dus seks hebben. Maar ik vind het zelf niet <lacht> zo. Here we ja. go again. Normaal zou ik dat heel. Vroeger vond ik dat heel geil, maar nu weet je niet. Het is toch een soort van schaamte of zo geworden. Oh ja. ja. Nee kerst denk ik ook niet aan seks of zo. Nee, ik vind het nee. echt het meest nee. aseksuele ja. um, uh, dag denk ik. Oud en nieuw jaar. is echt wel spicy mm, misschien, maar ja, ik vind maar dan kerst ben ik echt vaak te lang. Uh, ben ik zo brak ja. dan kan ik echt niks meer. Dat is gewoon te lang. De day after seks misschien maar. Nee, daar kan ik ook wel niet eens. Je uh, weet Ik alleen want... maar kotsen op de bank, <laughs> ja. heb ik te huilen. Ik heb er ook niet één stel, want ik heb dan ja, twee families... Brabant, Zwolle, heen en weer, heen en weer. En dan heb ik nog mijn ouders, uh, mijn vaderskant mijn moederskant. Uh, oh, weet je wel, dus het is Ja, nee, ik vind het superleuk. leuk. Ik ben, ja, ik vind het fantastisch. Schoen. Ik baal altijd dat ik dus ook naar zijn familie moet, maar dit jaar... Oh, ik vind het altijd heel leuk bij mijn schoolfamilie. Ik ah, we het zo... luisteren. Nee, want het is echt heel leuk. Maar ik vind mijn familie veel leuker. Dus dit jaar heb ik het zo kunnen doen dat ik alleen kerstnacht daarheen hoef. En dat ik dus eerste en tweede kerstdag bij mijn eigen familie ben. Dat ah. is heel belangeloos. Ja. Oh ja. <laughs> maar daar hadden we het niet over. Dus. Ja, kerst. Fantastisch. Leuk. Nee, ik, ik, ik vind het ik vind eigenlijk nooit leuk, kerst. Waarom niet? Wat nee. doe jij dan? Oh nee, ik ga de eerste kerstdag altijd naar mijn moeder. Dan uh, twee weken daarvoor begint mijn vader altijd te zeiken... Ga je nou weer naar je moeder? Oh ja. Dan zeg ik ja, want dat is traditie, pap. Ja, dat blijft dus een traditie zolang je dat in stand blijft houden. Ja, dat klopt. En dan moet ik, wil, die, wil hij altijd de uh, tweede kerstdag afspreken en dan... Dat weiger ik hem altijd. Oh, maar je... Ik vind dat wel sneu. Ja, Voor maar... je vader. je ja. ja, maar Dik jan heeft ook nog uh, uh, Maar ouders. hoe doe je dat met gescheiden ouders? Want ja. onze ouders zijn nog bij elkaar. Dus bij ons is het heel makkelijk. Het ja. is dus jouw moet familie en mijn familie. Ja, maar daar ja. baal ik ook van Mijn vriend's ouders zijn ook gescheiden. Ja. En dan heb je dus al die feestdagen. Die moet je dan gaan verdelen. Onder alle groeperingen. Zeg maar. Dus dan doen we Sinterklaas bij zijn vader. En dan eerste kerstdag eis ik op. Dan moeten we ja. naar mijn ouders. En dan tweede kerstdag naar zijn moeder nee dan heb je dus drie kampen in plaats van ja. twee. Dat ja. Het scheelt weer dat je is niet bescheiden zijn. Ja, dat scheelt Dan Zet je, je helemaal ermee, mee ja. ja. Gelukkig wel, ja. Ja, en je hebt natuurlijk, nee, je hebt de kerstavond ook nog, hè? Ja, die doe ik ook. die vier ik niet echt. Nee. Ik ja, denk... het liefst ook derde kerstdag, maar dat bestaat niet ja, meer. Ja. Dan merk ik. In paradiso. Ja. Yeah. Yeah. yeah, yeah. Party, party, party. <laughs> ja. oh, dat was echt altijd zo echt de bom. Dan had je twee van die ontzettende verschrikkelijke. Kerstdagen achter de rug met alleen maar eten, eten, eten... en dan een derde kerstdag lekker uit je dak gaan in Paradiso. Straks dan gaan we nog een drankje doen in de bar... waar mijn BNN-collega's lekker zitten te pimpelen... en te praten over het onderwerp van vannacht. Wat doet kerst voor jouw relatie? Is het meer stress, opzien tegen verplichtingen... Of is het juist een boost voor je relatie? Dat kan natuurlijk ook. Je kunt bellen naar 0800 1121 0800 1121 om erover door te praten in de uitzending. En het is een gratis nummer, dus uh, je, nou, het kost je in ieder geval niks extra. En die toch al zo'n hele dure decembermaand 0800 1121. Daar kun je naartoe bellen. En mijn BNN-collega's Koen en Timor zijn vanavond uit het glazen huis gegaan. En dit was de anthem song van dit jaar. Jules de lange en Do love to Love you. van gezelligheid is kerst toch ook wel een tijd van stress. Veel familieverplichtingen, etentjes, cadeautjes kopen. Maar er is ook goed nieuws. Volgens een onderzoek van de Britse School voor de Economie... worden mensen het gelukkigst van seks. En dat geluksgevoel piekt op kerstavond. Hoe zit dat precies? Dat weet de seksuologe Wil Berghuis vast en zeker. Goedenacht Wil. Ja, goedenacht Simone. Hoi. Hebben we allemaal seks op kerstavond? Is dat ja, ja, maar wat een leuk onderzoek. Hè? Dat, ik heb hem ook gelezen. En uh, ik geloof dat het ook nog uh, dan uh, inderdaad net de kerstavond is. Net voordat het allemaal moet gebeuren. Dat, dat op een of andere manier komt dat bij elkaar. Grappig, hè? Heel grappig. Ja, waar, ja. waar zou dat dan aan liggen? Uh, <laughs> geen idee, maar ik vraag me af of mensen uh, inderdaad ook uh, met de kerst op kerstavond seks hebben. Of dat ze onderzocht hebben van... Uh, wanneer voel je je het gelukkigst? En ik denk dat dat het is hoor, van uh, je voelt je gelukkig als je vrijt ja. en uh, je voelt je gelukkig op kerstavond. Maar of dat, dat betekent dat je ook op kerstavond als je vrijt dan dubbel gelukkig bent, <laughs> dat, dat houdt niet per in. dat zou het dat ook kunnen betekenen. Maar het is er wel een mooi moment voor, want de meeste mensen zijn ja. natuurlijk vrij dan en dan ja. heb je uh, nog niet dat je allerlei uh, dingen moet gaan bereiden, je kunt nee. nog even ontspannen sa uh, samen. Ja, ik, ja, ik, euh, ik kan me er ook wel aan. bij voorstellen dat je juist na de kerst, op derde kerstdag... Maar zeggen, dat je dan, uh, je bent lekker aan het uitbuiken, lekker ontspannen... en je hebt alles gehad en alles is goed gegaan... Uh, dat dat ook zo'n heerlijk moment kan zijn. Uh, ik denk dat alle feestdagen waarop je met z'n tweeën uh, vrij bent... en uh, lekker intiem samen bent... Uh, ja, heel positief uh, werken op je relatie en op het uh, intimiteitsgevoel... Uh, wat dan heel groot is, dat denk ik zeker. Met kerst natuurlijk voordeel, dat valt ook nog in de winter... Dus dat is sowieso al wat uh, gezelliger. Mensen zijn al uh, lekker donker en bij de open ja. haard. Dus ja, dat heeft wat meer sfeer dan de Pinksteren bijvoorbeeld. Dus, uh. Ja, maar ik kan me wel voorstellen, dat al die feestdagen, zoals je het nu schetst, inderdaad, dat is nou, bij uitstek de tijd waarbij je tijd maakt voor elkaar. En waar je uh, nou, dat, dat sfeergevoel en de gezelligheid. Maar ja, februari, dan komt dan in één keer de klap. Dan, uh, ja. dan zit je meteen een uh, balm en een dip. Ja, ik, ik geloof ook dat in datzelfde onderzoek hadden ze ook onderzocht wat weer de beroerdste dag was. En dat was ergens de tweede maandag van januari of zo, hè? Oh. Dus uh, tenminste heb ik ook wel eens ergens ja. gelezen. Omdat je dan dus, uh, ja, inderdaad, dan heb je die feestdagen gehad. En uh, nou dan zak je een beetje in en je bent weer een paar kilo aangekomen. En oh. <laughs> begint het leven weer. En, en ja, dat komt in alle volle hevigheid komt dat, uh, op je af. Dus uh, dat is een uh, heel ander gevoel dan, uh, dan net uh, ja, de toppunten van, uh, van die familiedagen zoals kerst. Het geluksgevoel dat blijft maar heel even dus. Ja. Merk je nou aan het einde van het jaar dat mensen uh, wel eerder naar je toe komen? Want je hebt nu natuurlijk de tijd dat mensen ook weer met goede voornemens en zo uh, komen. Dat mensen toch het idee hebben van nou ik, ik moet weer even mijn seksleven wat... Uh nieuw leven wat uh, inblazen wat nieuw elan geven ik, uh, ik ga toch maar eens een keertje bij, uh, bij wil aankloppen ja. ja nou is het wel zo. ik heb inderdaad wel te maken met seizoenspieken hè, maar die liggen niet net voor of na de feestdagen maar met name net voor of na de vakantie dus uh, met name de zomervakantie staat daar onbekend omdat uh, heel veel mensen proberen toch uh, allereerst en die hebben goed voornemen van nou laten we uh, proberen om uh, ons seksleven inderdaad weer eens een, een beetje op te leuken. Mm -hmm. Maar dat proberen ze in eerste instantie zelf. Kijk als ze een stap zetten naar een seksoloog dan, dan is het meestal al heel veel gebeurd en uh, dan zijn mensen toch ook min of meer radeloos. Want dat is een, een grote stap die heel veel mensen niet durven te zetten. Mm -hmm. Dus dan is het, ja, de problematiek vaak wat, uh, wat ernstiger als, uh, als dat het gaat om gewoon een beetje opleuken en weer eens wat vaker doen en wat meer aandacht voor elkaar hebben. Dat kunnen mensen zelf ook nog wel bedenken. Dus bij mij zit de piek met name na de zomervakantie, want dan hebben ze een aantal weken uh, bestellen met elkaar doorgebracht. En uh, ja, dan komen de meeste problemen naar buiten en dan, uh, dan gaat het vaak niet langer. En Dan zegt ze mm. van nou ik ben er nu klaar mee en ik ga nu naar een relatietherapeut of naar een seksuoloog, want dit kan zo niet langer. Dus het water staat meer dan, uh, aan de lippen dan, uh, dan na de Feestdag. Ja, nou denk ik trouwens dat, uh, om even terug te komen op de kerst... dat ondanks uh, dat onderzoek uh, dat we het gelukkig zijn op kerstavond... samen met onze partner... dat het toch ook niet per se de tijd uh, van het jaar is waarin je heel veel... Tijd echt met elkaar als stel kunt besteden? Want het, het is toch ook een familieding en je moet naar ja. schoonouders. Ja. En verplichtingen. Ver, heel veel verplichtingen, ja. ja. Hoe, hoe zorg je dan dat je het samen ook nog een beetje gezellig houdt? Dat je niet ja. inderdaad loopt te bakkeleien in de keuken ja. over uh, nou ja, wie, wie het, uh, het eten in de gaten houdt en dat soort dingen? Ja, ja nee, maar de, de, daarom. Dus ik, ik twijfel ook aan het onderzoek, vandaar dat ik net ook zei van ja, ik geloof wel dat mensen het gelukkig zijn uh, met kerst vanwege die intimiteit. Maar ja, als ze dan ook per definitie gelukkig zijn met de tweeën en dan gaan vrijen, dat, dat vraag ik me af hoor. Omdat je inderdaad verplichtingen hebt uh, met de kerst. Hè? Van, uh, ja, wat doen we met moeder met de kerst? als bij ons thuis ook altijd zo. Uh, <laughs> is dat de vraag? En uh, dat kan ook, ja, je kunt, heel vaak uh, kunnen mensen niet met een schoonhuis overweg. Maar ja, ze worden er toch mee opgezadeld. En dat, dat geeft nog wel eens aanleiding tot wat spanningen die zich dan ook weer... Uh, uh, kunnen vertalen in relatiestress, wat, wat je ook weer mee het bed in kan nemen, wat ook weer invloed heeft op je seksualiteit. Plus, je maakt vaak lange dagen boodschappen doen, en eten, koken. En, uh, dus je bent ook gewoon moe. Dus ik vraag me af of er zo verschrikkelijk veel gevreden wordt met kerst. Ja. Dat, dat zou ook nog zo'n mooi onderzoek zijn. Ik denk dat dat wel heel erg tegenvalt. Wat, uh, wat, wat is jouw gouden tip? Hoe zorg je dat je toch nog even een momentje samen hebt? Ja, dat, dat moet je plannen. Ja. Mensen zeggen vaak, plannen, plannen, dat vind ik zo onromantisch. Maar als je je hele kerstdagen helemaal volplemt met allerlei sociale activiteiten... dat is natuurlijk hartstikke leuk. Maar ja, dan merk je vaak na die dagen van... ja, we hebben een beetje weinig aandacht voor elkaar gehad en dan ben je moe... en dan is de kans op irritaties en frustraties is toch wat groter. Dus probeer toch, ondanks alle ja, moeten... Ja, daarin ook een beetje je eigen weg te zoeken en ook aandacht te hebben toch voor, uh, voor je relatie. Want dat is natuurlijk uh, waar alles om draait. Nou, Wil, dankjewel. Ik uh, bel je straks nog even terug voor een luisteraarsvraag. Dan horen we jou weer. Goed, tot zo. Tot zo. Heb jij een vraag aan Wil op het gebied van liefde, seks of relatie? Mail hem dan naar lusten.bnnl. En wie weet geeft Wil dan straks antwoord op jouw vraag. Zee, zee.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 En rolling in the diep. Lust. Simone Wijland. Radio 1. Naast gezellig doen met je familie, is Kerst natuurlijk ook de tijd om wat leuks met je partner te doen. Ik ben zelf bijvoorbeeld vanavond naar een klassieke balletvoorstelling geweest. met mijn liefde. Niet heel rock en roll, ik geef het eerlijk toe. maar het was wel heel mooi. Maar wat doe je nou als het helemaal niet zo goed gaat. tussen jou en je partner? Dan kan Kerst best wel confronterend zijn. Blanca van den Brand is sociaal-psychologe en relatietherapeut. Goeiedag, Blanca. Hoi, hi. Heeft kerst nou over het algemeen een positieve of een negatieve invloed op relaties, denk jij? Nou, het is altijd wel uh, stressverhogend natuurlijk, de periodes van, uh, van kerst en oud en nieuw. Omdat er heel veel sociale verplichtingen uh, zitten rond die tijd natuurlijk. Omdat je dan het gevoel hebt van, nou, we moeten leuk doen samen. Ja, terwijl het ja, ja, eigenlijk ja, ja. Niet, zo, uh, niet zo voelt. Ja, zeker. Want ik zou aan de andere kant zou ik juist denken van, nou, het is misschien juist ook alweer een mooie periode, omdat het toch allemaal draait om vrede op aarde en gezellig zijn met elkaar. Ja, ja, ja, ja, ja. En dat dus je daardoor misschien juist weer nieuwe dingen aan elkaar ontdekt. Nou, tuurlijk, je kunt het ook positief draaien. En ik moet zeggen, ik merk altijd tegen het einde van het jaar dat de mensen weer goed of vol goede moed zitten om, om het in het nieuwe jaar anders te gaan doen. Dus ik geloof wel echt dat er, dat er heel veel stellen zijn die het uh, die te goede keren. En ik denk van nou, we moeten onze rug rechten en zorgen dat we op een goede manier de, het nieuwe jaar ingaan. Maar jij hebt het wel druk op dit moment, begrijp ik dus. Ja, dat is waar, ja. Dus de, tussen, tussen kerst en, uh, en oud en nieuw krijg ik altijd gigantisch veel nieuwe aanvragen voor het nieuwe jaar. En waar, wat, wat zijn dan de over het algemeen de dingen waarmee mensen bij jou aankloppen? Wat, wat is er vaak mis? Met relationele en seksuele problemen. En uh, ze komen ofwel met het een ofwel met het ander of met alle twee. <laughs> uh, en wat ik heel veel zie, vooral het einde van het jaar, dat, dat mensen gewoon even de puntjes op de i e willen zetten. Dat ze zeggen van nou, we zijn uh, het, het afgelopen jaar zijn we behoorlijk seksloos door het leven gegaan, dus dat willen we niet meer. Zelf komen we er dus blijkbaar niet aan uit, want de, de drempel naar de slaapkamer wordt alleen maar groter in, of hoger in plaats van lager. Dus laten we hulp hier uh, En omdat ik gewoon heel laagdrempelige hulp uh, verleen. Is het ook makkelijk om een keer gewoon één sessie te doen en dat ze dat gewoon bij wijze van cadeau geven aan elkaar, bijvoorbeeld met kerst of met oud en nieuw? Ja, zijn er zijn ja. echt wel mensen die, die dat dan als een soort van alternatief uh, kerstcadeautje zien. Ja, zeker. Ja. ja, steeds meer. Dat, daar ben ik zelf ook blij mee, omdat ik het gewoon leuk vind dat mensen ook gewoon het lef hebben om dan gewoon aan te kloppen. En dat ze er niet jaren mee blijven zitten: van ja, shit man, dat, dat, dat is echt je, je eindstation om bij relatietherapeuten uh, plaats te nemen. Dus ik ben er wel echt uh, blij mee, ja. En wat zijn dan de dingen die jij tegen hen zegt? Want uh, als ik nu een afspraak bij jou zou maken... Hè, en uh, als voorbeeld vlak voor de kerst... ik kom bij jou langs, het gaat echt niet meer. Uh, we zitten in, in, dikke, in dikke problemen, relatieproblemen. Ja. Hoe, ja, hoe adviseer je dan? Wat, wat kun je dan nog doen? En zeker ook voor die dagen, omdat je gewoon vaak wel vrij bent... en je, je, moet, uh, je moet nog allerlei familiebezoekjes af... je, moet, je wilt toch gezellig ja. hebben met de kerst. Ja. Wat is dan even... Een korte termijn oplossing, want ik snap wel dat je niet binnen een dag natuurlijk zoiets opgelost kan hebben. Nou ja, raam nou, ja, ja, en waar is het heel vaak toch in een uh, hele korte periode opgelost. Uh, ik bedoel, Dan heb ik het niet over hele heftige uh, problemen waar je mee te, te stoeien hebt. Maar gewoon dat het even niet meer botert of dat je er samen niet aan uitkomt. Want wat, wat heel vaak de grap is, en dat zie je keer op keer, dat mensen per ongeluk het verkeerde doen. Uh, waardoor uh, de relatie gewoon de verkeerde kant op gaat. Zoals? Nou ja, eigenlijk wat ik heel vaak zie is dat mensen uh, uh, elkaar niet willen kwetsen. Dus dingen niet zeggen. Mm -hmm. Dus dat ze gewoon maar meegaan ergens naartoe, terwijl ze er echt totaal geen zin in hebben. Mm. En als je het lef hebt om te zeggen, ja lieve schat, ik heb echt totaal geen zin in om met, met, met mijn schoonfamilie uh, rond de kerstboom te gaan en liedjes zingen maar ik doe het wel omdat jij zo graag wil, dan is daar eigenlijk mee uh, de hele stress weg. Maar als ja, je het doet, zonder je, dat je het zegt... Dan krijg je toch juist meer van het gemouw tegen elkaar van... Uh, nou, ja, nou, nee. Jij hebt er geen zin nee. in, hè? Hoe lekker nee. dan. Uh, uh. Nee, helemaal niet. Want dan, dan uh, kan de ander... Die, die begrijpt gewoon dat het een, een investering is. Van ik, ik zie het eigenlijk niet zitten, maar ik ga, ik ga prima mee. En dan kun je daar met die glimlach gaan zitten. Maar als je dat dus niet zegt... En gewoon meegaat, dan zit je met, met een, een, een donderholk boven je hoofd... dat je het gevoel hebt dat je klem gezet bent... en dat je dat maar moet gaan doen en net doen alsof het zo leuk is. Nou, ik, merk, ik zie het elke keer weer dat het echt heel veel oplost. Dat je gewoon toch zegt, ik, eh, ik heb hier zin en dit vind ik leuk... en dit vind ik niet leuk en eh, dit eh, liever anders. En dat daarmee eigenlijk heel vaak al heel veel spanning weg is. Maar het klinkt echt super simpel. Ik ja. denk dan, van ja, zit er niet gewoon uiteindelijk veel meer achter... dat dat, dat, dat kleine dingetjes, frustraties zijn die dan voortkomen uit dat het in essentie al niet goed zit? Ja, maar in essentie, tuurlijk, we vechten over het topje van de, de tandpasta en daar gaat het natuurlijk nooit over of, of, of het lichtknopje dat je aan hebt laten staan. Het gaat heel vaak gaat het over uh, de, het gebrek aan aandacht, uh, dat je niet gerespecteerd voelt, uh, dat je wel wat meer complimentjes wil, wil hebben mm -hmm. en dat vechten we uit door de ruzie over triviale zaken. Uh, het is natuurlijk ook bijna het einde van het jaar. Dat is ook altijd zo'n moment dat mensen met goede voornemens komen. Wat willen de meeste mensen nou, die jij ziet en spreekt, veranderen aan hun relatie? Wat willen ze beter gaan doen in 2012? Um, ik denk kort gezegd dat ze het liefste het mooiste elkaar erboven toveren... in plaats van het, uh, het meest vreselijke. Ja, dat wil iedereen. Ja. <laughs> ja. Maar hoe doe je dat? Nou ja, ik weet het wel. <laughs> <laughs> ja, daar is mijn hele therapie op gericht... Uh, op maar ja, in mijn beleving is het zo, we zijn allemaal hele emotionele wezens... ...en we hebben gewoon behoefte aan een aantal emotionele bouwstenen. Mm -hmm. En dat zijn er vijf stuks, en dat noemen ik de relatieschijf van vijf. En de eerste is aandacht, de tweede is acceptatie, de derde is respect... ...de vierde is waardering en de vijfde is vrijheid. Dus aandacht, acceptatie, respect, waardering en vrijheid. En als je die elkaar geeft, dan voel je je zo goed... ...want je voelt je gezien en gerespecteerd en gewaardeerd en uh, geaccepteerd en vrij... En ja, dan groei je dus uit, uit feitelijk tot de mooiste versie van jezelf. Af en toe moet iemand dan, dan, zoals jij, dat dan eventjes tegen je zeggen, denk ik. Dat, nou ja, dat, en dat dat dat is, uh, ja, ik vind het altijd heel erg leuk, want dan heb je gewoon een stel uh, tegenover je... ...die echt van goede wil is, maar gewoon echt begon niet meer weten hoe ze het moeten doen. En wat ik mij vaak doe, is dat ik de man en de vrouw uit elkaar haal... ...en dat ik ze dan opdrachten influister feitelijk, en dat ze van elkaar niet weten wat de opdrachten zijn. Waardoor je eigenlijk een hele leuke uh, sfeer weer krijgt in huis, dat, je gaat, dat, dat hij dan gaat kijken. Ja, maar doet ze dat nou omdat een opdracht is van Blanca? Of, of doet ze dit eigenlijk altijd al? Van mm. hey, zegt hij dit nou om punten te scoren? Of wat is dit? Ja. Dus je wordt gedwongen om met een hele andere blik weer naar elkaar te kijken. En dat werkt uh, verrekte leuk. Geef mij eens een opdracht. Ja, dat ligt er maar net aan waar jij mee stoeit, <lacht> uh, oh god. Uh, ik ben. Ik zal, ik zal je eerlijk vertellen, ik zal hier, ik zal hier even van mijn. Uh, mijn slechte eigenschappen ja. <lacht> blootgeven. Ik je <lacht> nou, ik ben heel erg van de, de, de regeltjes en de lijstjes en de het, het, het ook, dit, dit, dit en dit moet gedaan en dat moet gedaan en, en altijd heel druk. Natuurlijk dat is uh, daar is het gevolg van natuurlijk, maar dat is, ik weet wel dat dat ook vervelend is soms. Als we de hele ja. tijd maar oh, ja, dit moet nog en dat moet nog en zus moet nog dus wat, wat, zou ik dan, uh, wat, wat zou dan een goede opdracht zijn voor mij om, uh, om hem eens een keer blij te maken met uh, niet die uh, gespannen boog? Wat is het tegenovergestelde daarvan? Ja, dan moet ik mijn lijstjes weggooien. Ja, maar, maar serieus, gewoon, al, al is het een dag gewoon hem de teugels te geven, ja. en dat jij gewoon het eventjes laat gebeuren. Gewoon. Ja. Dus dat je de controle eigenlijk even een dag uit handen geeft, en je maar gewoon laat meevoeren. En dat je dan eigenlijk dus. Hopelijk kan ontdekken dat het ook hartstikke leuk is. Dus ja. Dat je niet altijd precies moet weten waar je aan toe bent, en hoe laat je waar bent, en wie je gaat tegenkomen, wat je aan moet doen, en uh, zit allemaal, allemaal dat soort dingen. Dat als hij het mag bepalen, ook gewoon alles waar hij zin in heeft, en jij gaat daar met grote glimlach in mee. Al is het een dag. Oké, okay, nou dan doen we dat dan tweede kerstdag. Nou. Want de eerste kerstdag moet nog heel veel doen. Oh, kijk, nou, goed, goed plan. <laughs> Ik denk dat hij er ook blij voor wordt. Ik denk nou. het ook. Nou, Blanca, dankjewel. Een hele fijne kerst. Nou, helemaal goed. Hetzelfde. Mooie dagen en, uh, en een goed, uh, goed nieuwjaar. Hetzelfde. Oké, okay, doei doeg. <truimert> Ze allemaal, en ook Siel heeft er last van. De backstabbers, het is uh, kerst inmiddels. Kerstavond ligt net achter ons, en uh, nou ja, dat uh, viert iedereen op een andere manier. Bekende Nederlanders die hebben de kerstavond bijvoorbeeld uh, gevierd uh, door All You Need Is Love te kijken. Demi de Zeeuw heeft dat in ieder geval gedaan, twitterde die. En ook Ferry Doedens van uh, Goede Tijden, Slechte Tijden. Die heeft lekker gegeten en gedronken, zegt hij. En All You Need Is Love aan op televisie. Ook Jamai ging voor All You Need Is Love. is toch altijd populair met het kerstprogramma. En even kijken. Maxime Verhagen, die wenst iedereen een zalige kerstmis. Een gelukkig gezond en als de minister voor economie, voor spoedig nieuwjaar. Dat krijgen we natuurlijk ook nog. Maar ik wil ook van jou weten, hoe ziet jouw kerst eruit? Met wie vier je het? En uh, hoe belangrijk zijn zij voor je? De mensen met wie je het viert. Wat doet het met je relatie? Bel 0800-1121, 0800-1121, dat is ons telefoonnummer. En dan kun je uh, bellen, gratis nummer, om uh, verder te praten over kerst... en hoe jouw dagen eruit zien. Een hele nacht Aaltje. Hallo Simone. Hallo, heb je een leuke avond achter de rug? Ja, ik ben eerst naar de heilige mis geweest. Dat was voor mij het belangrijkste van de hele kerstmis. En toen ben ik thuisgekomen en ik had alles al klaargezet. Twaalf lichtjes aangestoken. Een pandje van hem, van Veen gedraaid met kersthuderen erop. En daarna naar Radio 1 gaan luisteren. Nou, dat laatste dus is altijd verstandig. Maar... Oh, die is er toch ook? <laughs> zeker, zeker. Maar twaalf uh, kaarsjes, is de, heeft dat een betekenis? twaalf uh... ja, is een heilig getal, hè? Oké, okay, ja, ja ik, ik ben niet zo... Uh, nee, okay. ik, ik ga nooit naar de nachtmis. Ik ben, nee, oké. Okay. Maar ben jij zo iemand die, die dan speciaal met kerst gaat? Of, of wel uh, een regelmatig uh, kerkbezoeker? Nou, nee, niet echt. Nee, maar ik ben wel gelovig. Maar ik wou het alleen. Ik belde eigenlijk over. Mm -hmm. Jullie hebben het de hele tijd over relaties en mm -hmm. schoonouders en zo. Nou, dus bijna 30 jaar geleden ben, ben ik dat dus helemaal uitgestapt. En, en daar ben ik er helemaal vanaf. Oké, okay, want dan, je bent gescheiden of ben wel, wat is? Ja. En ik ben getrouwd geweest en ik denk, oh wat ben ik dan blij, ja, dan hoor ik dat allemaal op de radio. Ja. Denk, oh wat ben ik dan blij dat ik daar allemaal vanaf ben. <laughs> Want, wat was er zo erg aan uh, vroeger? Nou ja, ik wil niet alles zwart maken of, of donker maken, maar ja, nou ja, er werd ook wel een paar keer genoemd. Verplichtingen, schone mm -hmm. eh, ouders, uh, mijn ouders leefden niet meer, maar goed, uh, ja. Ik vond het heel zwaar. Ja, wat, wat, want hoe zag het eruit zeg maar, vroeger? Wat, uh, wat waren al die verplichtingen waar je aan tegemoet moest uh, komen? Naar de ouders van je man? Uh, ja, nou, ja, ik kon, ik kon niks met die mensen. En wat voor gesprekken waren er dan? Ja, dan ging mij bijna altijd over geld. Ja? Ja. O, oh, waarom? Van de type gesprekken ging, Ja, van hun kant uit, van mijn kant niet. Want zij, uh, zij hadden veel geld of ze wilden ja, veel geld. Wat... Ja, ze hadden weer geld dus oppotten, oppotten. Dat is mijn wereld niet. Nee, nee, Het lijkt me ook heel eenzijdig om te herdenken. Ik ben een beetje beter of zo, maar ik heb dat niet. Nee, nee. Dus dat, dat, dat boterde dat niet echt. Zeg nee, maar. dat kun je wel stellen. Ja, ja. En hoe, hoe kwam je die dagen dan door? Nou ja, uh, kalmend. <laughs> ja, ze waren niet gierig. Uh, eten genoeg, maar. Ja. En maar eten, en maar eten, en maar eten. Om maar niet aan de gesprekken toe te hoeven komen. Dat weet ik niet. Maar ja, ik ben al... Ach, ik ben dertig jaar geleden, dus... Uh... Ja, maar je bent... Je bent uh, 30 jaar... Uh, ...alleen, begrijp ik? Of in ieder nou, geval nee. niet, niet meer met uh, je ex uh, samen? Nee, maar ik ben, ik ben niet alleen. Ja, ik woon alleen, maar mm -hmm. ik ben niet alleen. Met wie vier de kerst dit jaar? Nou, morgen gaan we dus een aantal bekenden eten. Ja. Yeah. En uh, overmorgen weer, met andere bekenden. Ja, ik werk dan, hè. ik ben, uh, ik werk in een inloopcentrum. Mhm. Mm ja, ik eet zelf natuurlijk ook mee. Uiteraard. Ja, dus dat is... Uh, Werken en eten. Nou, dat, dat is op zich een prima combinatie, ja, maar, maar niet met familie dus? Of met, nee, uh... ik kan heel goed met, met, met mijn familie, maar die wonen allemaal ver weg. We bellen regelmatig en kaartjes en we winken het jaar een familiedag. Mm -hmm. In de september altijd en verjaardag. Uh, Twinsdag met jaren. Ik ben dit jaar 60 geworden heb ik ook uitgebreid gevierd met, met, met mijn familie. Dus, uh, nee, dat gelukkig wel. Ja, maar, maar je, je bent niet met een, een leuke man uh, op dit moment. dan niet. <laughs> <Godzijdank> niet. <laughs> ik ben al is ook nog. Oh, oké. Okay. <laughs> ja. Nee, ik ging even vanuit, omdat je natuurlijk maar, uh, uh, omdat je een ex-man had. Maar, uh, ja, maar goed. Een sommige, leuke vrouw kan ook. Sommige mensen komen er laat achter, hè, mm -hmm. zoals ik. En wa maar waar is die leuke vrouw dan? die, die, nou, die, die hoef ik ook niet. Ik, ik, ik vind het fijn zoals het nu is. Nee, mensen hoeven hm. daar geen relatie per se. Nee, nee zeker niet. Maar, nee, maar ik kan me voorstellen, het is toch voor, voor veel mensen uh, uiteindelijk wel fijn als je iemand. Uh, ja, voor veel hebben. mensen, maar ja. niet voor iedereen dus. Nee. En waar, ja. waarom voor jou niet? Nou, ik wil ik, ik weigerde wil eigen gang kunnen gaan. Maar dat zou ook moeten kunnen in een relatie. Ja, ja, daar. Hm. dat wordt heel fel. Ja, sorry. Ja. Nee, zo is het niet bedoeld hoor. Nee, maar dat geeft niet. Maar ik ben wel benieuwd waarom, uh, waarom dat volgens jou niet, niet zou kunnen. Ik moet er niet aan denken aan relaties. Nee, Al? maar je, je zegt van nou, in een relatie, uh, dag, uh, dan kun je eigenlijk niet uh, nee, net vrij zijn. Nee, moet er geen van alles in leveren. dan. En wat voor dingen vind jij een belasting, zeg maar, om in te leveren? Nou, toen ik gescheiden was, merkte ik pas hoe, hoe onvrij ik was geweest. Mm -hmm. Gewoon oh, die kleine dingen. Wanneer ga ik eten? Wanneer ga ik slapen? Wanneer ga ik, ga ik de deur uit? Wanneer kom ik thuis? Maar lag dat dan misschien niet meer aan hem? Dat hij heel erg uh, ja. bepaalde welke kant jullie relatie opging en wat jullie moesten doen? Ja, je ja. kunt natuurlijk ook kiezen voor een relatie waarin je elkaar helemaal vrij laat. Ja, waarom zou ik nog voor een relatie kiezen, lieverd? Nou ja, kijk... Is dat ik... verplicht? Staat dat in de wet of zo? Nee, natuurlijk niet. Nee, maar ik denk dat heel veel mensen over het algemeen ja, het toch fijn, fijn, fijn vinden om... Nee, om tegen iemand aan te kruipen. Zo nu en dan. Nou, ik uh, kruip liever tegen mezelf aan. Uh... <laughs> ja. nee, nee. Ik vind dit een beetje, beetje uh, ja, beperkt. Nou nee, ja, nee, ik ben benieuwd wat, we, waar, wat voor jou de reden achter is. Dus Want nee, maar... je hebt wel relaties gehad, dus dan is, het toch, uh, is er toch iets gebeurd... waardoor je op een gegeven moment zegt van nou, het is niet meer mijn ding. Nou ja, dat is bijna 30 jaar. Ik, ik leef op het algemeen heel tevreden. Mm -hmm. Tuurlijk, maar waarom... dat, dat, kan ook een, dat kan ook naast elkaar bestaan, uiteraard. Maar, nou ja, wat ik zeg, ik ben benieuwd waarom dat bij jou zo is gelopen... dat je dan op een gegeven moment zegt van nou, nu, echt de keuze niet. Want het kan natuurlijk ook altijd nog zijn dat je morgen iemand tegenkomt... en dat wauw, vlammende pan en... Uh... Dat zou kunnen. Ik hoop het niet. <laughs> je ontwijkt het liever. Ja. En heb je kinderen? Nee. Geen kinderen, nee. Ja, maar ik, ik begrijp die. Het lijkt net... Ik kan het niet hebben, hoor. Het lijkt net of jij het... Uh... Dat jij denkt dat mensen alleen gelukkig gaan zijn in een relatie? Nee, absoluut niet. Ja, maar absoluut zo komt het niet. bij mij over. Oh, nou, dat moet Ja, nee, ik kan het niet zeggen, dat zeg ik al. Ja, nee, nee, zeker niet. Maar ik, wat ik zeg, ik ben heel benieuwd hoe dat dan bij jou is gelopen. Want je, je hebt wel relaties gehad. Dus in nou, die zin dus, is het niet de. Eén, één. Ja. En, relatie. Toen, en toen meteen genezen. Maar goed, je zegt ook, ik, ik val eigenlijk op vrouwen. Ja, dat vind dus ik ook. leuk misschien... om naar te kijken. Oké, okay, maar verder, uh, verder zal het jou allemaal uh, koud laten. Zullen we wat Nou, heel goed. En, en wat, uh, wat staat er verder dan op het, uh, op het menu morgen? Gaan jullie dus gewoon vooral eten en, en drinken? Of is er nog iets, uh, iets anders wat je gaat doen met de kerst met, uh, nou, met je morgen vrienden? naar het COC. En dan gewoon lekker, zet je, zet lekker je dat feesten. Ik ken het COC? Het, ik, het COC, ja hoor. Dat zeg je wel wat? Ja. Nou, daar, ga ik, daar ben ik een, een, een levende bedmaker ook, dus daar ga ik morgenavond naartoe. Al... hele lieve mensen die ik ken Ja. Klinkt goed. Ja. Nou, Aaltje, ik vond het leuk met je gesproken te hebben. Ja, ik, en ik met jou ook. wens je een, een prachtige kersting. Maar ben je, ben je als... uh, is uh, vaste presentatrice van Lusten, ja, die is lekker ik, op ja. vakantie. En uh, daarom zit ik hier inderdaad. Nou, leuk dan. Nou, vind ik ook. Oké, okay, ik ben je een zalig kerstmis. Insgelijks. <laughs> Oké, okay, daar. Oké, okay, dag. En als jij nou mee wil praten hè, over de kerst... en hoe jij het viert op een hele andere manier... waarschijnlijk als Aaltje zou kunnen. Ik uh, hoor het graag. 0800-1121 0800-1121 is ons telefoonnummer.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 en Stop de Calvary. Dat is stiekem mijn lievelingskerstliedje. Goedenacht Jack. Goedenacht. Jij ook een kerstavond achter de rug? Ja, een hele rustige in de auto, achter het stuur. Achter het stuur? Waar, uh, waar ja. ben je heen geweest dan? Nou, ik, en nu nog. Ik ben mobiel surveillant, zit in de beveiliging. Ah, oké. Okay. Dus je bent nu uh, het land door aan het uh, rondcrossen om te kijken of er nog ergens uh, iets is. Nou, dat, dat word ik gestuurd. Als <laughs> ergens een land dan gaan we daarheen. En dat kan van alles zijn. Dat kan inbraak zijn. Met brand, technisch, whatever. Oké. Okay. En wat heb je gehad? Verder niks nog. Het is nog rustig. Nou, nee, gewoon Kleine geitjes. Hoe geavanceerd is dat? Hoe gemakkelijker de rust er komt, hoe meer wij van niks rijden. Oké, okay, je valt een beetje weg. Uh, ik weet niet of je het in de gaten hebt. Ja. Praat je goed in de hoorn? Ik heb een hele zwaar echo. Ja, ah, ik weet ook niet waar het aan ligt. Maar, um, Je moet werken de hele nacht gezellig. Uh, ik ook. Dus dat is. Ja. Um, houden we elkaar toevallig een beetje gezelschap. Daar, nou, het komt toevallig dit jaar zo uit: dat ik uh, alle vier de nacht vanaf, moet werken. Dus dat is vanavond, kerstavond. De eerste, de tweede kerstdag en bedankt daar. Nou, dat dus, uh, zullen je vrienden en je familie ook niet echt gezellig vinden, schat ik zo. Nee, maar ja, het, is, het is het ene jaar met de kerst en het andere jaar met de oud en nieuw. Het, uh, ons werk gaat nou eenmaal gewoon 364 dagen per jaar doen. Ja, en, en met wie zou je als je kerst zou vieren, want er valt niet zo heel veel te vieren, met wie zou je het dan doorbrengen? Met mevrouw. En die zit nu alleen thuis? En, nee, maar die is vanavond gezellig bij een paar vrienden geweest. En die uh, heeft om half twaalf gebeld dat ze weer, uh, weer thuis was en dat ze van de zin had. Oh, dat gelukkig. Ja, ja. Dat Wat dat betreft uh, is het dus niks aan de hand. Ze vermaakt zich wel, maar ik kan me voorstellen dat het toch niet altijd even, even leuk is. Als... Nee, maar je bent gegroeid natuurlijk hierin. Je... Ik moet niet vergeten, op het moment zijn er zo'n zo 35.000, 40 40.000 mensen aan het werk in Nederland. Ja, in bedo marketing. je bedoelt, we doen allemaal met z'n allen maar alsof we allemaal vrij zijn, maar ondertussen zijn er gewoon heel veel mensen die gewoon aan het werk. Mm -hmm. Ja, nee, dat is ook zo, maar ja, het is toch als je in een relatie zit met iemand en de een moet wel werken met die dagen en de ander niet, ja, dat is dan toch wel jammer, toch? Af en toe, of heb je niet zoveel tijd? Het kan een belasting zijn, maar uh, uh, ja, of je houdt dit vol of, ja, of er komt eerder een kink in de kamer, dat doe ik, uh, dat doe ik je allemaal werk, mm -hmm. Want uh, natuurlijk op een gegeven moment kan ergens de uit zijn, maar voor de mensen die hiermee opgegroeid zijn, die hierin gegroeid zijn, ja, die, die accepteren dit als uh, onvermijdelijk. Ja. En is het uh, geen probleem voor jou in ieder geval. Maar ik neem nee, aan, uh, niet elk jaar zeg je, met, je bent met oud en nieuw, ben je dus vrij. En vorig jaar heb je dan wel waarschijnlijk weer kerst gevierd. Ja, het is... Gaat zo in? Ja, ja. Hoe, hoe zien ze er meestal uit, jouw kerstdagen? Veel familieverplichtingen? <laughs> oh, heerlijk, heerlijk rustig. Uh, ik in de keuken. Af en toe dan komen zo'n lieve en zo'n mannetje die komt thuis. Of wij gaan daar. En... Ja, verder naar maar dus, dus we hoeven aandacht niet te verdienen tussen een hele kinderschap. En dat is altijd gewoon gezellig. Het klinkt wel alsof jij wel iemand bent die er optimaal van geniet. Oh ja, ja. ja hoor. Alleen ik van niet meer als dat ik, eh, als dat ik zelf ergens ben. <laughs> ja. Ja, nee, serieus. Ik heb veel liefde dat ik naar mij thuis kom. kan ik het me niet aan te stellen. Kan ik dragen wat ik wil? Kan ik... Eh, ik ben er en ik ben thuis. Ik kom nergens heen. Ik kom niet te ja. Dus die, die verplichtingen, zeg maar, al die, die, uh, ja, die, die etiketten die er, die er toch een beetje omheen hangt. Dat, uh, dat hoeft allemaal niet zo voor jou. Nee, nee, nee echt niet. Nee. Heb je wat? Wat we is? Hebben vanavond, we hebben vanavond gezellig twee keer spaghetti in dit Lekker spaghetti gegeten, zei je dan? Ook? Ja. ja. Ah, heerlijk toch? Prima. Maar het is ook eigenlijk ja, maar... officieel op kerstavond hoef je toch ook niet heel uitgebreid. Dat doen steeds meer mensen, nee, maar het hoeft dat hoeft toch eigenlijk ook niet echt. Nee. Ik heb maar het ook niet gedaan, hoor. Het... He? Als ik ze zo van de afgelopen week in de supermarkets heb gezien, dan was het ook vanavond bingo. <laughs> ja, ja, ja. Dat is zo. Hè. Nou, maar goed, Jack. Je moet ook ja, ik vond het leuk om even met je gesproken te hebben en uh, werk ze nog vannacht. en toch nog een fijne kerst. Oh, Oké, okay. <laughs> denk aan al die werkenden. Ja, zeker, zeker. zeker. Daar zijn we voor. Okay. Fijne nacht nog. Het plaatje van de koeks, how je like that? Straks dan uh, praat ik met Nicole, die ook een uh, allesbehalve traditionele kerst voor de boeg heeft. Ze is namelijk een high-class escort dame en heeft uh, verschillende afspraken met uh, mannen gepland staan. En uh, ik ga met jou ook verder praten over kerst en hoe jij dat uh, invult. Wat het doet met je relatie, heb je er meer stress van juist omdat je moet voldoen doen aan al die familieverplichtingen... Of uh, is het juist een enorme boost voor je relatie... omdat je elkaar opeens uh, twee dagen achter elkaar ziet... lekker vrij bent, leuke dingen met elkaar doet? Kan allemaal. Ik wil er in ieder geval uh, jou over horen. En, uh, je kunt bellen naar 0800-1121, 0800-1121... om verder te praten in de uitzending van Lust. Dat en meer straks na het nieuws van twee uur met Lieselot Thomas. en